Uur. Goedemiddag, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Vandaag is het eindrapport gepresenteerd over een dodelijke brand in een woontoren in Londen, zeven jaar geleden. Bij die brand in de Grenfell Tower kwamen 72 mensen om het leven. Volgens de onderzoekers had dat voorkomen kunnen worden. De simpele waarheid is dat de doden die er waren allemaal de onderzoekers zeggen dat onder meer bouwbedrijven enorm gefaald hebben. Op de gevel van de Grenfell Tower zaten brandbare platen... waardoor het vuur supersnel kon rondgaan, vertelt correspondent Arjen van der Horst. De bouwproducenten die dit materiaal hadden geleverd... die wisten hoe brandbaar het was, maar hebben iedereen om de tuin geleid, al dus de commissie... want ze deden alsof het wel veilig was. En de onderzoekscommissie spreekt dan ook van systematische misleiding. Ze kozen voor dit materiaal simpelweg omdat het goedkoper werk was... en dus meer geld konden verdienen. En de producenten dragen dan ook de grootste verantwoordelijkheid voor deze ramp. In het rapport staat dat de Britse overheid ook gigantisch veel fouten heeft gemaakt. Ze wisten hoe gevaarlijk de gevelbekleding was, maar negeerden waarschuwingen. Premier Starmer heeft zijn excuses aangeboden. Hij belooft gerechtigheid. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat bedrijven waar veel misstanden zijn... geen uitzendkrachten meer mogen inzetten. Vooral bij bedrijven zoals slachthuizen worden vaak goedkope buitenlandse uitzendkrachten ingezet. Maar die worden vaak slecht betaald en kunnen makkelijk ontslagen worden.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 Dan nog het weer. Vanavond op de meeste plekken droog en bewolkt. Morgen wordt het in het noordoosten vrij zonnig. In het zuiden is het dan grijzer met kans op een bui. En het wordt ook warmer, 25 tot 28 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4. Daarna richting Amsterdam. Verknopend Nieuwe meer is de verdraging 10 minuten. A5 Amsterdam richting Hoofdorp. Verknopend Raasdorp 5 minuten onthoud. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Voor Amstelveen Stadshart een kwartier. En op de ring van Amsterdam de A10 West en Zuid richting Utrecht is de vertraging drie kwartier. En tot zover de AANWB-verkeersinformatie.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 I'm sorry. Cased away We got arrested! voor Zandvoort en de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Schiphol hoeft van het kabinet minder te krimpen dan eerder de bedoeling was... dankzij maatregelen om geluidsoverlast voor omwonenden te verminderen. Minister Matlener van Infrastructuur rekent op stillere vliegtuigen... en minder nachtvluchten. Tegen de man die onder meer het monument voor de gedode Nicky Verstappen heeft beklad... eist het OM tien weken cel... De 54-jarige man is al eerder veroordeeld voor het vernielen van zulke objecten. En minister Faber stopt op 1 januari met het financieren van de zogenoemde bed, bad en broodopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Ze wil dat ze vertrekken. Het is niet duidelijk of de gemeente met zo'n opvang die nu zelf gaan betalen. Het weer: bewolking en al lokaal nog wat regen. Morgen steeds meer zon en warmer met dan ongeveer 26 graden. VL. Ma journée est passée à une de ces vitesses. Quoi? Pas mille nez dehors et pas laver. A ah. ça je déteste. Batterie faible, j'ai pas de quoi recharger. Ah. Et ça n'arrive que moi. Je voulais faire des stories qui t'étais dédiée. Je sais pas te dire pourquoi. Ah. Regarde comme je souris. Regarde encore. Je veux savoir ce que t'en dis. Quand je souhaite trop faible. Peut-être mais au plus je ris, au plus je te donne tort de pas vouloir m'aimer C'est oui ou bien ce non Hier tu me voulais C'est oui ou bien ce nom Demain tu me feras marcher C'est oui ou bien ce non Je vais devoir t'oublier C'est oui ou bien ce non Hier encore on était libre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 In off the top. Please don't go Please don't go Don't you know that I love you so Say you're mine and give me tonight Let's stay together don't I